Het boek beschrijft het verhaal van de Joodse Mala Rivka Kizal uit Polen. Zij verloor in de Tweede Wereldoorlog haar familie, maar wist zelf te ontkomen aan de Duitsers. Tijdens de voetbalwedstrijd tussen Mallorca en Barcelona is een fan erin geslaagd het stadion in te komen en het veld op te lopen. Dat is opvallend, want vanwege corona worden de wedstrijden in de Spaanse eredivisie in een leeg stadion gespeeld. De man is naar eigen zeggen een groot fan van Lionel Messi en wilde graag een selfie met hem maken. Maar voordat hij de Argentijnse verdette kon bereiken, wisten beveiligers en agenten met mondkapjes hem van het veld te krijgen. Kort daarna ging de wedstrijd weer verder, die Barcelona met 4-0 won. Het weer vannacht in het oosten, vooral kans op een onweersbui. komende ochtend is het in het noordoosten nog bewolkt en nat. In de rest van het land is de zon vaker te zien en kan de temperatuur oplopen naar zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.